Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is op dit moment weer bij elkaar voor crisisoverleg. De verhoudingen staan op scherp. De VVD en de ChristenUnie zijn het niet eens over het asielbeleid. Eerder vandaag werd duidelijk dat Rutte misschien wel de stekker uit het kabinet zou willen trekken. ChristenUnie-leider Bikker is benieuwd wat er vanavond gaat gebeuren. Nou, we, zien wel, uh, we zijn in afwachting van wat de VVD nu gaat doen. Zo de ChristenUnie heeft altijd gezegd, ja, we moeten meer grip krijgen op migratie. Zowel arbeid als asiel. Daarvoor ligt een pakket. Daar gaan we het gesprek over aan. Maar ik ben nu wel heel benieuwd wat de VVD gaat doen. Het dodental van de raketaanval op de Oekraïnse stad Lviv is vanaf afgelopen nacht, is opgelopen naar vijf, heeft de gouverneur van de regio gezegd. Bij de raketaanval zijn tientallen mensen gewond geraakt. Ook zijn er veel gebouwen vernietigd. En de ophokplicht voor kippen en ander pluimvee wordt bijna overal geschrapt, zegt het ministerie van Landbouw. Er is minder kans op vogelgriep en er zijn al maanden geen uitbraken meer. De ophokplicht werd negen maanden geleden ingesteld. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel moeten kippen nog wel binnen blijven, omdat daar veel pluimveebedrijven zijn. En Duitsers komen hier niet alleen naartoe voor zon, zee en strand, maar ook voor as. Steeds meer Duitsers strooien de overblijfselen van hun overleden dierbaren uit in rivieren en bossen in ons land. In Duitsland mag dit niet, As mag daar alleen maar begraven worden. Een uitvaartondernemer Arne houdt regelmatig een uitstrooitour over de Maas bij Roermond. Deze verslaggever van L1 mocht mee. Arne pakt de urn voorzichtig op en nu lopen we naar het achterdek van het rondvaartschip. En uh, hier aan de kant liggen wat rozen en hij zet hem voorzichtig op de kant. Er zit ook een touwtje aan, de urn, en dan kun je hem uh, rustig laten zakken in het water. Ja. In dit geval waren er geen nabestaanden bij, dus Arne heeft zelf een klein stukje uit de Bijbel voorgelezen. Dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Dit weekend wordt het weer echt warm, met morgen volop zon. Bij 25 graden op de Wadden en 30 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Zfm. Wet nu Alternative FM.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 It's a new Activity. For someone in love And who knows Where this is going to lead Could be a heaven Or a hell I can feel it don't want to conceive of anything turning so well it could be a Monday or Tuesday good news It's a new day For someone This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 Yeah.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 Oh, uh -huh.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 En je hebt het uh, Kai zelf horen uh, vertellen. Hij uh, gaat uh, samen met Marathon werken aan een echt album. Dus dat uh, gaat lekker uh, komen. Wat, uh, klinkt het goed, uh, Luc? Yeah, ja, Het is on-Nederlands, uh, vind ik ja. eerlijk gezegd. Deze man. Um, nou, voor jullie zit het erop. Laat ik het uh, eventjes. Uh, ja, ja het, mm, het, is, yeah. uh, het is geweest. Het is maar uh, al... uh, yeah. wat, uh, wat vonden jullie er zelf uh, weer van? Tenminste, nou, voor Annemarie is het de eerste keer, maar... Is het nieuw, is het nieuw voor Annemarie, ja. ja. Nou, ik, vond het, ja, ik vind het altijd leuk hier. Ja. Ja. Dus het was, um, ik voelde me vrij en uh, het is heel leuk. Yeah. Mooi ontvangen. Hopelijk hebben jullie dat. Jezus. Hij, hij, ja, hij is uh, ook Marcus gaat iets ondernemen. Ik, ik, ik kijk okay. naar links en ik zie een techneut. Die, die heeft een ongeladder een, een, een zo... uh, ergens. Ja, ik, ja, ik, zelf... ik weet niet wat hij, wat hij allemaal gaat doen. Maar het is was uh, was het wel het te hopen dat, dat hij niet... Ja, nou, voorlopig gaat het goed. Oké. Maar, maar als we iets uh, horen. Ja, dan ja nou we ja, goed. goed uh, als er straks bent, uh, een, een sirene door de straat klinkt... dan weten we waar het uh, doorkomt. Maar goed. Ja, het maar hopelijk heb hebben jullie ook daarvan genoten. En, en, ja. en de lezers. En dan, um, ja. Dat ze wil meer, meer willen, willen horen. Dat, ja. uh, dat altijd... uh, want het is niet de laatste keer dat jullie met z'n tweeën iets uh, gemaakt hebben. Nee, toch? we hebben dan nee. in de komende tijd. We hebben een, een, een privé feest waar we gaan, heeft eigenlijk, eigenlijk ja. gaan spelen. Ja. Maar we willen ook in de, de najaar uh, meer.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 Nou, maar het is, het, het is niks leuks, Het is het zelf experimenteren, <laughs> toch? Of niet? Ja, ja, precies. Ja. Uh, nou, dat, dat is de leuke van. Het is een beetje um, gebruiken wat Anne-Marie kan en wat ik kan. Mm. Ik, ik, we hebben eens dus gezien dat ik ben meer songwriter-zinger singer-songwriters ja. uh, singer die ja. meer uh, met, met de instrumenten bezig zijn. Ja. En Anne-Marie is meer singer-songwriter. Ze is um, oorspronkelijk van de zangkant gekomen. En dan de muziek. Ze gebruikt, wat ik heb gezien bij uh, sommige singer-songwriters... ze gebruikt de piano voornamelijk om liedjes uh, te schrijven. En, die, uh, en de akkoordes uh, te vinden. Mm -hmm. um, uh, maar het gaat voornamelijk op, die, op, op de zangstem, zeg maar. Mm -hmm. Want zij heeft zo'n prachtige zangstem. So, maar het is twee verschillende dingen. Dus als de krachten bandelen, bundelen... Dan, dan kom je een beetje nou, weg voor het, wat we hebben gedaan vandaag. bijvoorbeeld. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest waren. Je het ja. <laughs> Dank ja. je voor de vraag. Goed, uh, we gaan uh, een beetje zo op naar de afsluiting. En dan is het nu zover, want dit is eigenlijk ook heel mooi om naar te luisteren. Het uh, nieuwe nummer van Stijn, of Stijntje, ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik vind het, uh, ze heeft mijn hart uh, wel veroverd. Uh, met, uh, met name dit nummer. Morgen uh, op uh, de streamingsplatformen uh, te horen. goud. I'm Kijken. Ik wil een beetje op je lijken. Jij ben ik een beetje jaloers, een beetje verlegen. Waar ben ik als jij was gegaan, als je dit had geweten? Ik geef mezelf. Ik dan mezelf misleid. gedaan in the beach, people dancing like Hey people come together now. We gotta keep dancing. Give a show Hey people take that footy now, we keep on moving, jump high, jump low, hey, feel the rhythm,